met het nos Journaal. De Wrakingskamer besluit maandagmiddag om 4 uur of de rechters in de zaak Wilders opnieuw moeten worden vervangen. Vandaag zijn verdediger Moskowits en de gevraagde rechters van de Rechtbank in Amsterdam door de Wrakingskamer gehoord. De rechters werden vanmiddag gevraagd door Moskowits omdat ze weigerden een mijn eetprocedure te beginnen tegen getuige Bertus Hendricks.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 to me. Zonnetjes in jouw huis Oftewel, house, zie het in de house Welkom bij een nieuwe aflevering Zie it het, jouw radio zie je hem drie uur lang is en hete nieuwtjes Ja, ik kijk hier links van me En normaal zie ik onze enige echte Dion Sidney naast me zitten Maar vanavond hebben we hem ingegeld voor de one and only Ramonski. Ramonski in de house, goedenavond Goedenavond, we zijn er weer Dat dacht ik ook Hé, hey, lekkere plaat hè, die nieuwe ja, Gregor Salto Helemaal top. Lekkere zomerse sound-summit, uh, Florian T, Futuring. Ja, Chapelle wie kent hem niet? En please me. Yeah, en ja, Dennis is er niet, <laughs> maar, dat, maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niks uit. Want wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Nou, we hebben, zoals eerder al gezegd, hete nieuwtjes. Ik heb een beetje een treurig nieuwtje over de catwalk in Rotterdam. Ben je er wel eens geweest, Ramon? Nee, nog nooit. Nog nooit? Nou ja, dat gaat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. <laughs> Daar straks meer over. En ja, Star Beach in vroeger. Altijd leuk, altijd gezellig. En dat is vroeger. Ja, ja. <laughs> ja, ja. En Rio Canario, die ken je ook vast wel, Ramon. Ja, zeker. De, de, de lekkere muziek. Lekkere muziek, nou ja. Dat zegt het al, tot aan twaalf uur. En jij gaat vanavond dus een uur lang solo, denk ik, draaien. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Denk, uh, en uh, uh, wat kunnen we vanavond verwachten? Een beetje dirty house? Ja, nee, ja, dat sowieso wel een beetje, denk ik. Maar wat jij net ook al zei, de zomer die komt natuurlijk al dichterbij. En dus dit ik, weekend uh, wordt het weer mooi weer. Dus ik denk toch wel een beetje lekkere uh, zomerse muziek te gaan doen. Daar heb ik zin ik in. Ik ben heel benieuwd Ik heb ook weer uh, mijn mailbox open gegooid En de promo stroomde weer binnen En ja, over mailbox gesproken Wij zijn ook bereikbaar hier in de studio See it at CFM Zandvoort Vol jouw rotzooi uh, <laughs> Leuke plaatjes, stuur het hierheen We hebben gewoon open En natuurlijk, tweets en beats Alle hete nieuwtjes Alle tweets van de wereld die DJ's heet en Ramon, ik heb gekeken, maar jij hebt weer een uh, leuke partykite. Normaal doet Dennis het altijd, ja, maar ja, ja, ja. ik heb de partykite hier voor me. En daar zitten een paar knallers van feesten bij. Ja, dat doet het gezellig. De dus vrijdagavond is wat minder, maar die zaterdag en die zondag. Zondag, ja, zondag. En nog lekker dichtbij ook. Genoeg gelul, zeggen we dan. Over naar lekkere muziek. Deze plaats, zo e bet free falling Tot 12 uur is it see it I be the last time I cry But there's no tears stress out and Dan doen we het altijd met Dion Sidney. Gewoon, gewoon Dennis. Alle moeilijke namen: Zoe, Badwi. En als je wil weten hoe je het schrijft, stuur me maar een mailtje: see it at cfw.saltvoort.nl. Free fall in in de Denzel Park remix. En ja, wij hadden het over leuke plaatjes. En, en ik noem maar eventjes uh, mijn mailbox, en er komen gelijk leuke plaatjes. En zo'n welbekend mannen-tijdschrift uh, naar ons toe, uh, Ramon. Ramon, die zit te glunderen van oor tot oor hier zo. Die, zi die zit vanavond uh, achter het scherm. Dat zijn leuke plaatjes hè, Ramon? Ja, zo. Ik, nou, ik wil de naam niet noemen, maar dat, nee. ja, dat is algemeen bekend, denk ik. Dat denk ik ook wel. Hé, hey, uh, we hadden het er net al over. Jij was nog nooit in de catwalk in Rotterdam nee, geweest. Nee, nee, nee. Maar ja, tot en met 24 april 2011 is hij nog open. Want op de website van Catwalk in Rotterdam staat namelijk het volgende bericht... Stoppen op je hoogtepunt is in de sportwereld een veelgebruikte term en wordt vaak gezien als iets sportiefs of als iets positiefs. Als je dan het woord gedwongen ervoor zet, dan krijgt dit opeens precies de tegenovergestelde negatieve lading. En dit zeer negatieve gevoel maakt zich op dit moment het meeste van ons. Want met pijn in ons hart moeten wij jullie vertellen dat de catwalk binnenkort de catwalk niet meer is. Niet omdat we er geen zin meer in hebben, niet omdat we failliet zijn, maar omdat de eigenaar van de locatie, een niet nader te noemen biermerk, ons uit de locatie gooit. We zijn nog open tot en met het paasweekende en daarna is het over en uit. Bijna vier jaar is de Catwalk bezig geweest om haar muzikale filosofie uit te dragen. Een club opbouwen en je identiteit ontwikkelen kost tijd en de eerste jaren kwamen dan ook met veel ups en downs. Maar vooral het laatste jaar begon alle tijd en energie echt vruchten af te werpen. De Catwalk werd... Volwassen ontwikkelde zich door toonaangevende club in Rotterdam, Nederland en verder buiten. En wist elk weekend honderden trondstrouwbezoekers te trekken. En precies op dat moment ontstaat er een conflict met de eigenaar van de locatie. Ja, dus nog drie weekenden zijn ze open en ze, ja, ze zullen samen met alle organisaties en uh, alle resident DJ's in het werk stellen. Om dit uh, nog drie onvergetelijke weekenden te maken. Ja. En er volgt nog een bedankje voor alle bezoekers natuurlijk, ja, die ja. Uh, toch hebben mede mogelijk gemaakt. Ja, dat is lullig. Ja, Ik vind het wel altijd jammer dat soort dingen. Ik ga ja. je dan toch een beetje afvragen wat, wat, wat, hoe dit zover hebben kunnen komen. Maar... Ja, torenhoge huren. Ja, ja, nou ja, goed. Burgcontracten. We zullen het nooit weten. En ja, we houden het maar in het midden. Ik denk dat het tegelijkertijd uh, tijd is voor een uh, positief plaatje. Ja. Een positief, uh, ja. Je krijgt altijd zo'n zure nasmaak. Niet van, omdat het van bier komt, maar oh. gewoon. <laughs> ja, een ja, mooi bruggetje toch? Ja. Nou ja, hier krijg je geen zure smaak van. Armin van Buren, Fuching Laura V. Drowning. En dan in de Avicii remix. Gewoon omdat het kan. Tot 12 uur! Is dit. Zandvoort Grote Danspaleis. waaronder die ook wel uh, bekend is. En we zitten al uh, zo'n beetje te kijken, want Sensation, het komt in rassenschreden weer uh, voorbij, hè, Ramon. Ja, zeker. En uh, we hebben toch ook al een kleine sneak preview uh, van de Leijndorf. Wat ik zie verder in de krant staan met uh, Martin Solvay. Dat wordt heel spannend. Antoine, het broertje van uh, Sebastian en Grosso is dat, hè? Ja, klopt, hè? Ja, ja, ja. Hebben We hebben uh, met Max van Jelly. Dan hadden we nog... Uh, wie hadden we nog meer? Mr. White natuurlijk. Afrojack, hè? Uiteraard. Afrojack, die staat uh, dit jaar ook. Ja. En ja, voor de mensen... Kaarten zijn vanaf morgen verkrijgbaar. Dus zorg dat je op tijd wakker bent. Ja. Niet te lang doorhalen. En ja, ik ga nog niet zeggen wat er in de partykijt zit... Het is toch vrijdagavond rustig, maar de andere avonden kun je flink doorhalen. Dus kun je vanavond op tijd naar bed. Na onze zet gewoon naar bed. Hé, <laughs> hey, maar uh, ik zal gewoon weer even een nieuwtje erbij pakken. Starbeach in vroeger. Het is niet vroeger, maar het is gewoon op 15 mei. Lekker op je luie zondag naar Bloemendaal met je beste vrienden en vriendinnen. Heerlijk in het zand. Je slippers uit en zippend van je drankje. Wat een woord, zippend. Ja, zippend, ja, dat is... Ja. Heb jij nog uh, van ja. je drankje gezien? Ja, nou ja, ik zit nooit, maar dat is dat zal wel meilig <laughs> zijn. Ja, je slaat er gewoon in één keer ja. achterover. Damn, life is goed. De best bezochte beachclub in Nederland luidt op zondag 15 mei. Samen met de bekendste beachclub van Europa de zomer in. Ja, Starbeach presenteert samen met Slam FM en Beachclub. Vroeger een gruwelijke lijn up om je vingers bij je af te likken. Want wat komt er allemaal? DJ Hardwell, wel. ook voor alles? Billy de Clit. ...Quintino... ...Leroy Stijls... ...Stefan Villijn... ...Dyna... ...Norman Soares... ...Mitch Crown... ...Edick... ...MC Roga. En Alder Silva, ze zijn er helemaal klaar voor om jou zwaar uit je na te laten gaan en de zomer alvast met je te vieren. Verwacht dus heerlijke house, tech house, urban en electric voor ieder wat wils. Eigenlijk is deze editie op het strand van Bloemendaal qua ambiance het beste voor een Starbeach event. Maar mocht het nodig zijn, kan er ook een dak op. Wij vroegen inclusief heaters, maar Starbeach gaat er natuurlijk vanuit dat er nou ja, ik noem het gewoon de Hollandse weergoden heen goed gezind zijn. Wat een heerlijk zonnetje op Japan met zo'n fijne line-up zou natuurlijk het mooiste zijn. Ook geeft Star Beach samen met Beach Flirt Holidays um, aan twee bezoekers een reis naar Kreta weg voor twee personen. Geef je persoonlijke gegevens uh, tijdens het feest aan een van de Beach Flirt Holidays babes. En wie weet, bellen Billy de Klit en Vato González wel naar jouw telefoon tijdens het uh, feest. En kun je jouw reischeck ophalen op het podium. Dus als je uh, voor 15, maal, uh, 15 april je kaartjes bestelt, zijn ze nog maar 7 euro. Nou ja, wie weet, heb je een leuke vakantie voor dat geld. Dat is toch niet verkeerd? Ja, maar dat kan niet meer hè, denk ik. Het is ja. al 15 april. Want het is, al, het is al 15 april. Lekker scherp Ramon. Goed dat we jou erbij hebben. <laughs> maar, maar niet uit. Er zijn 1000 uh, early beurstickets tickets uh, van 7 uh, euro beschikbaar. Ja, ik denk dat ze nou op zijn. En anders, uh, vanaf 16 april zijn ze gewoon weer 10 euro in de voorverkoop. Dus ja, je kunt het nog proberen. Misschien ja, ja, ja, uh, heb misschien je vanavond een mazzel. Meer info kun je terecht op www.starbeach.tv En ja, kaarten zijn natuurlijk te koop via Logic. Dus wil je kaartjes voor Starbeach? PayLogic.nl Onze mailbox, hij staat open www.zit Het CFM Zandvoort En daar kwam ook een mailtje binnen van Ferdinand En Ferdinand zegt Vorige week draaide de hele gave plaats van Hagen naar en Albrecht Won't let you down Kun je die nog een keertje draaien? Maar natuurlijk! Wij vinden hem zelf ontzettend gaaf. Dus dan draaien we toch gewoon hier. Speciaal voor Bernd, Nederland! Won't let you down! Zoveel versies uitgekomen, maar hij is zo lekker. En toch weer een andere interpretatie van. ...hier op jouw CFM's antwoord: zie je het in de house? En ja, we hebben weer tijd voor een nieuwtje. Het 18-uur durende 18-Hours Festival maakt zijn line-up bekend. En je ziet het, zou zie het niet zijn. als wij die hier niet voor je klaar hadden. Het gewoon al door te zien. De, de DieHard Festivalletjes kijken er naar uit. En langzaamaan beginnen de agenda's gevuld te worden. Waar dat doorkomt? Simpel, we nemen een underground-locatie met binnen- en buiten-area's. Een greep hoogstaande hostingpartijen en 18 uur gevuld met onvergetelijke programmering. Daar waar het top secret tot nu toe nog niet geraakt wist te worden, maakt 18 Hours Festival in dit persbericht retig haar line-up bekend. Op fietsafstand van Amsterdam zal op zaterdag 9 juli de grond van het Balkenhaventerrein gelegen aan het Noordzeekanaal in Zaandam... ...beven op de meest groovende techhouse, rollende techno en melodieuze minimal gaan. Dit Noordzeekanaal is een ware groene oase en ligt op steenworp afstand van Amsterdam... ...welke perfect met het pontje vanaf Westpoor, Westpoort voor de fietsers of met bussen vanaf station Zaandam te bereiken is... Het maar liefst 18 uur durende festival met twee open air stages en drie indoor overdekte areas verwelkomt jou van 12 uur middags tot 6 uur in de avond. Zo, en nu jij weer. <laughs> Reacted vs. We Are Connected, main, in en outdoor. Toen Edwin Ozewal en Warren Fellow van de plannen omtrent het 18-hours festival hoorden, waren ze meteen gek van enthousiasme en besloten met Reacted en We Are Connected de krachten eenmalig te bundelen. Het Reacted-label van Joris Voorn en Edwin Oosterwal gooit al jaren, enkele jaren hoge ogen in het Technoland. Producties van onder andere Joris Voorn, Pitto, Nick van Julie, Technasia vinden gretig aftrek bij de grote der aarde. Na vele uitverkochte avonden in de Amsterdamse club trouwvaardig Reacted nu een delegatiehelden uit binnen en buitenland af naar de Balkenhaven. We Are Connected is het kindje van de Rotterdamse DJ-producer Warren Fellow. De succesvolle avond uit onder andere de Rotterdamse Catwalk... ...heeft een selectie helden en mijn vrienden artiesten uitgenodigd. Ja, ja. daar komt die line-up dan. Ja. Nick van Julie uit de UK, Technatie uit Frankrijk, Warren Fellow... ...Edwin Oosterwal, Michel De Heij, Secret Cinema... Olena de Kadar, die gaat live optreden, Pito live... ...Erik Eerthuizen, oftewel gewoon Eric E is dat... Misschien dat hij wat uh, meer techie hier gaat doen Dat hij het zo oh, de speciaal doet ja, ja, ja, ja. Dan hebben we Jeff Moore Taras van der Voorde en Eva Maria En ja dan hebben we nog meer We hebben ook Bart Skills Arton Piet uh, Piette, Remy Wouter de Moor, Philip Jong Illebic, Stefano Ricetta En Vincenzo de Boel Ja als dat nog niet genoeg is dan komt er nog één. We hebben nog Raukos uh, Red Robin en Oliver Wijter dan hebben we Jamie Wing, Bert Hamming, uh, Hoge Toon, Mike Raffelli en Jason Shea en Pete Ru uh, Bandit. Nou, tot slot nog even, ja. De laatste station, Terry Toner, Camille Damen, Moritz, Alex Supertramp, Ferro, uh, Bobby Andrews, Klap uh, Sandwich en Eindbaas. Ja, daar wil je natuurlijk ook nog weten van de tickets. De hostingpartijen en haar line-up zijn er klaar voor. Dat het festival al met grote enthousiasme onthaald is, bewijst de uitverkochte Early Bird Tickets al. Dus voor de laatkomers zijn er nog steeds reguliere tickets te verkrijgen. voor de prachtige prijs van 32,5 euro. Maar geduld wordt niet beloond. Kaartjes zijn te koop via Ticket Script. Dus wil je toch nog naar dit leuke feest? 32,5 euro of via Ticket Script. Tot zover deze en Ramon is Cool. Je kent hem vast nog wel, hè? Ik he? ken hem nog wel, ja, ja, zeker weten. Underground in Miami. En ja, wij pikken het hier, wij zien het gelijk op. Rubra! Daddy Cool. Zometeen. Tweets en beats. Alles uit de wereld. Die DJ En natuurlijk. Hij zit aan te komen. Alle eten wezens op me! Rond de klok van 10 voor 10. Komt ie voor mij! Zandwoord.nl Voor al jouw narigheid En narigheid dat komt er binnen Herman Ongelooflijk gekend Ongelooflijk ongekend wat, wat de meldingen Er komen gewoon meldingen binnen van Ja ik wil deze plaat horen wat is dit nou toch, Ramon? Uh, ja, dat nee, ja, is een beetje de carnaval zitten van, van de afgelopen periode. Van Oostenrijk, hè? Ja. De Lawine Boys. Ik, hoor, ik hoorde van de, uh, van de week ook op een andere radiostation. het uh, vroeg voorbij komen. Ja, ja nee, je moet er van houden. Maar, ja, dat is, uh, vooral s'avonds laat is leuk. Ja. Zullen we, zullen we gewoon op de achtergrond houden als het ja, tijd nee, is ja, uh, voor de tweets en beats? Want... Uh, de, de kaag, nou ja, we, we zitten al na negen. Het mag. Het mag gewoon. Hey tweets en beats. Alle hete tweets. Wat hebben we klaarstaan. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Chocolate uh, Puma, die, die is ontzettend druk bezig. Uh. Ja, morgen geloof ik ook in de Maasilo. In de Maasilo? Ja, oké. Okay. Maar hij had uh, nogal uh, last van zijn oren, had ik uh, vernomen, oh, een ja, van ja. de chocolate Puma's. En ze waren allemaal uh, nieuwe versies, uh, uh, nieuwe edits aan het maken, van waar okay. ze uh, onder andere mee zijn begonnen. The Good Man is hun uh, alias uh, met ja, Give ja, It Up. Ja, ja, ja, ja. En dat, ja, dat weten maar weinig mensen, maar daar zijn zij uh, eigenlijk bij CFM mee begonnen, hè? Ja, dat klopt, dat heb ik wel zo van. The Good Man, Give It Up. Eigenlijk, ja. Uh, yeah. Ja, dat is... Uh, en we hadden nog uh, verleden alarms, hebben ze ook een uh, nieuwe edit van gemaakt. Dus uh, dat belooft de komende tijd wel wat. Nou sorry ik kan er niet meer tegen zeg. <laughs> het, is, uh, het is leuk als je helemaal uh, lam bent <laughs> ja. misschien, maar uh, niet uh, nu uh, zo vanavond. Hé, hey, maar wat, wat hebben we nog meer uh, voor tweets? Uh, uh, nou ja, Billy de Clit zegt dat hij uh, zich onwijs verheugt op aankomende zondag. Dat hij zich al uh, aan het voorbereiden, voorbereiden aan het is daarvoor. Want oh, okay. het is natuurlijk uh, ex-pornstar bij vroeger. Oh ja, en, hij zal zo meteen waarschijnlijk uh, wel in de ja. partykijt uh, voorbij komen, denk ik en, zo. Uh, Kenner G, ik weet niet of veel mensen hem kennen, maar die nou, hebben... die kennen uh, we zeker wel. Uh, ja, ja, ja. ja. Heb, Ken je uh, die? Vorige <laughs> week, een, een paar dagen terug, heb je uh, Choppings. dat is een nieuwe plaat, gereleased. En die zegt dat we die allemaal moeten downloaden, dus en, kijk op Dance Tunes, Beatport, waar en, dan ook. En wat voor trekken moeten we dan aan uh, denken? Ja, nee, toch een beetje. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er nog niet aan geluisterd, maar ja, het zal vast wel uh, een beetje taggy house, uh, house zijn. Een okay. beetje minimal geloof ik zelf. Een beetje. Uh, niet, uh, niet al te dirty geloof ik. En Cregor Zalto, ja, die having a fancy restaurant dinner with my man Gregory. I don't give a shit about fancy restaurants, but. Ja, Gregory's company is priceless Dus dat zal binnenkort wel weer een uh, leuke samenwerking uh, worden mm -hmm. En ja, uh, Gregor Zalto We hadden hem al als openingsplaat uh, ja, ja, het eerste ja, ja, uur Ja, ja, ja. ja die doet het goed Straks helemaal. komt er zeker nog een uh, nieuwe plaat van hem voorbij Want hij heeft een hele lekkere remix uh, gemaakt uh, Voor Zura de Bunda Ik had gisteren zelf al uh, gepost op de Twitter Hij gaat zeker voorbij komen ja. Dit is Zomerknaller, hou hem in de gaten nou, wat hebben we nog meer uh, uh, voorbij verder, komen? Ja, nou ja, Quintino en Abster, die hadden we vorige week ook al over. Die hebben een nieuwe, uh, nieuwe plaat, Music O. Ja, en die staat uh, nummer 68 in de Beatport chart. Dus daar zijn ze erg blij mee. En uh, natuurlijk ook dat ze allemaal moeten downloaden. Ik, en, zag, uh, ik, ik ja? zag ook een hoop tweets voorbij komen van Sander Kleinenberg. Uh, er was natuurlijk van de week uh, enorm veel ophef over uh, het downloaden uh, van de muziek. Ja, heb ik gezien dat, dat, dat, dat, dat Sippy Share en al die... Uh, ja, Bijna illegale site zou je het kunnen noemen. Dat hij gewoon moeten stoppen volgens hem. Want anders uh, nou, ja, gaat de muziekwereld kapot. Sander Kleineberg die, die was er nog niet uh, zo erover volgens mij. Oh. Maar hij had een stuk of uh, acht mailtjes of uh, tweets uh, gepost. Over ja, de Boomer en Semra Hartstikke leuk dat ze er zijn. En okay. Alleen ja. de mensen die in de top 10 op Beatport bijvoorbeeld staan. Die krijgen het geld. Maar de mensen die... Nou, on, relatief onbekend zijn of onder alias werken. Die krijgen nada, nakkes, noppers. Oh, niks. Nee, ja, zo is het ook. Hij zegt, ik draai 75% van mijn platen. In mijn zit, die zijn nog ineens nee. bekend. Het nee. zijn uh, promo's allemaal. Ja, dus ja, ja. dan komt er geen herkenning uh, bij de Boomer Semra binnen ja. en andere maatschappijen. En dan dus. is er geen geld. Dus uh, ja, zo waren er nog een uh, paar andere. En uh, ik zag er ook eentje, Funkertje, daar geloof ik. Die was uh, boos op Sippetje. want uh, ja, ja, ja, ja. er stond een uh, plaat van hem op en uh, die weigerde dus er af te halen. Ja, ja. ja. jammer, jammer, jammer. Hey, heb je de bingo players ook nog gevolgd? Nee, nee, dat nee, heb, ik, heb ik niet gezien. Daar, ik heb, daar uh... komt een hele leuke uh, nieuwe plaat van ze aan. Die hebben ze okay. een hele tijd geleden al op, het voor, op een forum uh, gepost. Uh, wat, wat vinden jullie hiervan? En daar zijn ze mee verder gegaan. En binnenkort... Uh, nou ja, binnenkort... Ja, of de hij, titel, dat wat is de titel daarvan Ik denk dat het wel leuk is, of, of is het nog niet bekend? Uh, ja, wel, ze, ze hebben maar Sowieso onder andere al een uh, Ja, een preview uh, okay, op YouTube ja. Staan, dus als je even kijkt naar even de, de bingo uh, players Dan komt die zeker voorbij ja, verder uh, nog wat leuks uh, uh, voorbij. Ja, de nou ja, de Flexicon, uh, ook een soort house DJ, die zit nu in het vliegtuig naar Curaçao voor een, uh, voor een, uh, voor een gig. En uh, ja, Dyna, werd net ook al genoemd, die heeft morgens een sext-up party in Rotterdam. En verder, uh, wat had ik nou ook weer voor? me? Oh ja, DJ Chucky die heeft, uh, nu, uh, die is nu lekker een biertje aan het drinken met Brainpower in, uh, in New York. Nou, dat moet ook af en toe uh, gebeuren natuurlijk. Dus zolang je het goede leven kan leven, dan moet je dat vooral gaan doen. Zeker te weten. Hé, hey, en uh, Ferry Korsten, ik weet niet of hij meegekregen had. Die stond van de week, uh, miste die zijn vlucht. Want uh, zijn paspoort was gezolen. Oh, ja, nou, dat kon z je Ze nee. begrijpt met zijn paspoort. Gelukkig had hij nog een tweede paspoort. En ja, toen heeft hij u maar een private jet uh, genomen. <laughs> ja, <laughs> ja je, je moet toch ergens uh, komen. Uh, verder nog wel leuk Of uh, zeg je nou, nou ik, ik vind het mooi zo Genoeg geluld Genoeg geluld Tijd voor lekkere muziek Hey, uh, Bedenk eens een leuke artiestennaam uh. Voor wie? Voor mezelf? Ja of voor jou bedenk, bedenk gewoon eens een leuke artiestennaam Nou ja Als je niks kan verzinnen 1, 2, 3 X, Y, Z Oftewel The Groove Amigos Je hoort hem hier Haha Zo meteen die party En of je er klaar voor bent of niet naar de klok van tien Een uur lang Dirty House Met Ramonski Pak je schoonmaak, spullen maar vast Want het wordt echt Dirty House dat ja, gaat het wel ja, onthouden. Maar, maar het, het, het slaat niet aan denk ik. Maar dat maakt niet uit. Be beetje makkelijk uh, met uh, zoeken denk ik. Uh. Uh, maar goed. Hé, hey, maar ik ga naar de klok. En dat betekent 10 voor 10. Onze enige echte zie het partykite. Hij staat er weer klaar voor. En welke feesten uh, gaan er toe doen dit weekend? Ja, nou ja goed. Van... Zullen we maar aftrappen gewoon met vanavond. vanavond Waar kun je vanavond ja, heen? Ja, vanavond is het is eigenlijk alleen maar girls Love dj's. In uh, Club Air... Uh, nou ja, verder. Kaarten kosten 14 euro, exclusief fee en zijn te koop via Paylogic. Wil je meer informatie? www.curlslovedj.com maar ja, ik heb hier nog een klein brokje in informatie. Want de line up dat is Stuart Parks. Oftewel Lee Stuart en Rory Parks. Quinten 909, Le Deux. Dat is Andela en Karen. Dan hebben we Jim Haaschier, Rubix, Basement Sound System en MC Mr. Simpson. Dan hebben we ook nog de Blue Room met Earth Booking Special. En daar staat Sandrine, Ono en Anna Bole live. Ja... Dan gaan we maar Dan eens een keertje maar, naar ja. die uh, zaterdagavond, de avond die er toch voor de meeste mensen toedoet. We hebben hier uh, op Bloemendaalstrand de meeste openingsfeesten gehad, dus we gaan het openings Elements Beach doen. En dat is uh, de Slag Vluchtenburg, oftewel Schravenzanden. Kaarten zijn 10 hele euro's en het begint om 10 uur en om 3 uur s'avonds. Maar liefst drie uur. Ja, dat duurt lang. Uh, tot... Ja, dat is mijn, in, in, in bloemendaal is mij zo'n twaalf uur. Of uh, als je een op één uur. Maar hier, drie uur is uh, behoorlijk lang. Zeker te weten. En wie staan er dan? DJ Ayen, uh, DJ Stick. Stef da Campo en Praia da Sol Die gaan back to back. En Two Faced Funk. Oké, okay, wil je meer informatie? www.elementsbeach.nl En ja... Club R, hij kan nou ook niet ontbreken in onze partykite. Nee. We gaan naar het feestje 90s Nou, dus alle leuke 90s Nou-plaatjes komen voorbij. Ja, vanaf 11 uur kun je er terecht tot 4 uur in de avond, dan word je weer naar buiten getrapt. Het vindt je natuurlijk in de Amstelstraat in Amsterdam. En de kaarten kosten 12 euro, 12 euro exclusief fee. En ja, de door is altijd mooi, oftewel 15 hele euro's. Voor verkopen kaarten zijn te koop via Plogic En ja. De titel zegt het al. De muziekzaal is de 90s En de line-up, Carrie Global, Super de Boer, Jim Aaschier en Nizzle. Dan gaan we naar het feestje wat elke week voorbij komt. Hierbij zie je het. De Framebusters in de Escape in Amsterdam. Van 11 tot 5. Kaarten zoals wekelijks, 16 euro. En zijn te koop via Paylogic. En wie staan er deze week in ja, de line-up? Deze week 15 Leuk. Raimundo. Nou ja, dat is natuurlijk min of meer de resident. Is de resident? Ja, nou ja, dat valt over te discussiëren, natuurlijk. Nou, er komt er iemand waarvan niemand de naam kan uitspreken. Cassie Cass on percussion, dus die gelijk droppen. Ja, dat lukt je aardig. Sexy Mr. S on sex. Dus die zal ook wel live gaan En wie is de MC van de avond? MC Oké. En je kunt ook nog natuurlijk naar de Eclectic Deluxe. En daar staat een melk. Moreno daar ga ik toch naar het feestje Wat mij het meest aanspreekt ja, ja. Prestige De krantenopening, En dan denk je Waar is dat dan? Nou dat is in de Cent in Amsterdam Van 11 uur uh, s avonds Tot 5 uur Kun je daar terecht En er staat een line-up Oeh Zullen we mij aftrappen. Lucia Voort. Fata Gonzalez en MC Chen. Don Diablo. Dirashit. Becky Begovic, Lady B. Mitchell Niemeyer. Copyright. Gregory. E-Sonic. Brian Chundro en Santos. S-King. Charity, Charity Jade. hij? Angelo Ravelli, Romeo, Rampage en Scott. Kaarten zijn slechts 15 euro. Ja, dat valt mee. Exclusief vier. Exclusief vier, maar ja, goed. Er komt er misschien uh, 2 euro bij. Als je ziet wat je ervoor terug krijgt. Uh... Dat dacht ik ook. De muziekzaal. Nou ja, je ziet het aan de lijn op al. House Latin House en Eclectic Club. En wil je meer weten? Het kan haast niet meer. Want we hebben geloof ik alles <laughs> behandeld: www.prestigeonline.nl en ja, dan gaan we naar het uh, feestje in de Maasilo. Ja. Love Generation Indoor Festival. Van 11 uur tot 7 uur in de morgen. Zo, dat is een aardige lange. Ja, nee, ja, goed. ja, in Rotterdam. En wat staat daar zo? Nou, we hebben Roog, Billy de Klit, Hardwell, Gregory, Quintino, Real El Canario en... Om 7 uur word je door Fato González begeleid naar de buitendeur. Naar de buitendeur. We hebben natuurlijk ook nog uh, een MC Jolly Good, Zaldi MC en MC Chen. En dan denk je, nou, dat is nog het... niet genoeg. Ja. Dat is nog niet genoeg hoor. We hebben nog een tweede area. Daar hebben we Crew Fanatics Back to Back met Frankie Craig Gregor Zalto, Shermanality En tot aan half 6 draait Chocolate Puma. Ja. De host hiervan is Mitch Crown. En we hebben André uh, Russo op de percussie. Nou, speciaal voor je Ramon <laughs> hebben we ook nog een derde area, een Urbanizer. Urban, ja. ja, goed. Wie staan daar dan? Frankling, uh? Rodriguez, Dina. die draait dus niet alleen maar house, dus ook erg leuk. En uh, Def, D-E-F. Die draait van 3 tot 5. En uh, hebben we nog een MC hier in de house? MC Iceman. MC Iceman. Hé, hey, uh, we gaan even kijken wat de kaarten kosten. 17,5 euro exclusief V uh, En aan de deur Doorsmore 25 hele eurotjes. En ze zijn te kopen uh, via Ticketscript. Wil je meer informatie? www.lovegeneration.info dan gaan we naar de zondag, de zondag barst uit zijn voegen wat betreft feestjes en nog lekker dicht bij huis ook. Ja. Want jij zei het al, Ex, porn ex star, Pornstar Returns of the Pirates is komende zondag hier bij Beach Club vroeger. Kaarten zijn 12,5 euro exclusief en zijn te koop via Paylogic of via Ticketscript. De dresscode, ja heb je hem al klaar liggen, je piratenlook. Ja ik een piratenlook. Ja, piraten dus kom met een lapje voor je oog of uh, ja, zo'n haak aan je hand. Of eh uh, ja, Gewoon een, een papegaai op je schouder. Ja, <laughs> kan zeg. allemaal goed. En wat staat er al in de tuintable? Ja, ex-pornstar area, dat is waarschijnlijk buiten. Van 2 tot 4 Johnny Black met Choco Barrero, Van 4 uur s middags tot 6 uur s avonds Claire en Shaila Hill. Daarna komt Jazia. Gevolgd om half 8 tot uh, ja, even voor 9 Billy de Klit. Daarna Chicky de Hitmachine. Lucy en Ford, Real en Conario. En uh, dit is allemaal hosted bij MC Sherlock. En dan hebben we ook nog een uh, sleazy area met uh, Vaz versus Steffi in de mix. Die begint al om uh, 2 uur tot 4. Dan hebben we na vier uh, tot 6 sender. Van 6 tot 8 hebben we Robert de Hero. Gevolgd door Fas versus Steffi in de mix. Dan hebben we om kwart voor 9 tot 10 uur Lady Kimberly. En als afsluiter vanavond hebben we meneer Broekjevol en mevrouw Bloesjevol. En is het bij dit feest ook uh, zo dat je uh, minimaal twee dames mee moet nemen? Uh, ja, ik geloof... Eén of twee, maar in ieder geval ja, minimaal één. Minimaal één en, dame. En als je niet, uh, ja, als je niet aan een dresscode houdt, en dan uh, wordt je gekielhaakt. Heb ik, uh, heb ik gehoord. Dus, en wat haalt dat in? <laughs> dat wil ik niet weten, maar het is bij het strand, dus het is alvast niet... Uh, Heel je, gaat, je gaat door het kinderbadje ja. <laughs> Heb je daar allemaal geen zin in Dan kun je ook nog naar Girls Love DJs En dat vind je deze zondag Bij Bloomingdale Vanaf 4 uur tot 12 uur in de avond Kaarten zijn 13 euro Exclusief fee, En aan de deur zijn ze 15 euro Ze zijn te komen via Paylogic Of C tickets En ja de line up die is hardwel De party squad Le deux Cornelia Speakers, Valero, uh, Jasia Rubix en MC Busy en Mr. Simpson. Dan hebben we nog een leuk feestje daar op Bloemendaal. Carnival Heat. Carnaval Heat. Ja, leuk. Vanaf 4 uur tot 12 uur in Beach Club Fuel, oftewel het vroegere BLM 9. De kaarten zijn 10 euro aan de deur, 15 euro en zijn te koop via Paylogic. Dan wil je natuurlijk ook de line-up weten. De line-up, ja. Dimitri, Lauhaus, Spekker, Lopol en uh, Radiosus. Job en Jordi en het wordt gehoost door Mastino. Nou, Ramon, het laatste feestje dan ja, nog eventjes. Het houdt niet op. Cardel meets Plak. Oké, okay, en, en dat vraag, is... Ja, je vraagt je af waar is dat? Dat is bij Woodstock. En uh, natuurlijk op stand Bloemendaal. Uh, ja... Vrijkaarten, nou die hebben ze dus niet. Je kan SMS'en, maar dat was tot vandaag. Aan de deur kosten de kaarten 12,50 euro of 10 euro. Dat is dus.